Dit is de podcast van het Bartimeus iPhone iPad Vragenuur van vrijdag 1 maart 2013. Dit Vragenuur wordt iedere vrijdagmiddag gehouden van 3 tot 4 uur. Heeft u vragen, dan kunt u deze mailen naar i ask abestaartje Bartimeus.nl. Wilt u deelnemen aan het Vragenuur, ga dan op vrijdagmiddag naar streep i ask Oké, okay, Goedemiddag. Welkom bij het uh, Bartimaeus i e ask vragenuur van 1 maart. Ik uh, een speciaal welkom voor Daan Staes. Die komt ons de een en ander vertellen over jailbreaking van iPhones. Uh, maar dat komt later op. Nancy is er toch, ondanks alle vermoeidheden, wel bij. Die gaan wel niet zo heel veel gaan vertellen, denk ik, maar dat gaan we wel zien. Tom is nog zwaar aan het verhuizen. En uh, ja, die was echt meer met kasten aan het sjouwen dan met mails, geloof ik ofzo. Dat was een uh, digitaal incommunicado. Ik uh, was tot. Uh, Kwart voor drie of zo samen alleen met Rogier. En ik had zoiets van, nou, eens kijken wie er allemaal komt. Maar ik zie nu dat er weer 16 mensen in zitten en dat is hartstikke leuk. Allemaal welkom. En wat gaan we doen vanmiddag? Um, eens even kijken. De vragen via e-ask, dat uh, zijn er niet veel. Namelijk gewoon nul. Dus daar ben ik erg snel mee klaar. Uh, daarna komt Daan Staes met een verhaal over uh, jailbreak. Hij kan dus aan het begin komen als hem dat uitkomt. Dan is er een update van de ING uitgekomen waar ik wat over wil vertellen en dat kan ik niet laten zien want ik heb geen spaarrekening. Maar misschien dat anderen daar inmiddels al ervaring mee hebben. Er is een update van de Appie app waar ze eindelijk nu geregeld hebben dat je zelf je boodschappen thuis kunt laten bezorgen. En verduld, het werkt ook nog. De voice sms heb ik, uh, zijn velen van jullie al tegengekomen ik wilde hem toch even meenemen voor de mensen die dat ...de podcast downloaden of luisteren... ...en uh, dat nog niet hadden meegekregen. Het is een mooi ding. En hij kan zelfs wortel met D en DT en zo. Dat begrijpt hij allemaal. Het is uh, bijzonder. En ik kwam de voetbal-app tegen... ...voor een, uh, een cursist bij ons. En ik had zoiets van... ...nou, misschien zijn er wel meer sportgekken onder ons. Dus... ...laten we die ook maar eens een keer meenemen. En zoals gebruikelijk aan het eind, dan gaan we eindigen met alles wat een ieder beleefd heeft. En een valreepje. Het zal weer een korte zijn deze week. En dan uh, sluiten we af. Nou, dat is het in een nutshell. Eerst krijgen we even of er nog iemand wat te melden heeft, wat nu beslist moet. En anders gaan we beginnen met Daan Staes over jailbreaks. Uh, misschien haal ik die valreep niet, dus daarom even heel kort uh, twee dingetjes... Um, een tijdje geleden is hier besproken de iFlash Drive. Ik heb zo'n ding gekocht en ik ben er buitensporig enthousiast over. Ik vind het echt helemaal het einde. Omdat je uh, daarmee uh, veel makkelijker en veel preciezer je bestanden kunt uh, beheren. Voor degenen die het niet weten, uh, flash drive is een stukje hardware, een soort bijzondere USB stick. ...die je aan de ene kant in je pc kunt prikken en hem dan ook als gewone USB-stick kunt gebruiken. Aan de andere kant zit een Apple-connector. Nou ja, daar wou ik toch eventjes uh, uh, van zeggen dat ik dat uh, een, heel, een hele aardige aanvulling vind op uh, het hele iPhone en iPad gebeuren. En het tweede is, dat kan heel kort, uh, vorige week, meen ik, heb jij, Dirk, uh, mijn pakket besproken, zo'n track and chase appje van PostNL. Daar ondervond ik één probleempje mee uh, bij het uh, zeg maar installeren van het account. Want je moet namelijk uh, aanvinken dat je akkoord gaat met de algemene voorwaarden en dat vinkje is uh, niet te gebruiken in combinatie met voice-over. Uh, toevallig had ik hier iemand in de buurt. Ik heb voice-over uitgezet. Toen kon hij dat vinkje uh, aanvinken. Toen kon ik ook verder. Want uh, ja, zonder ogen kom je er dus niet, dus dat uh, was wel heel lullig eigenlijk. Maar ik vraag me dus af of jij dat ook uh, hebt ervaren. Ik weet nog wel dat ik hem ongeveer 83 keer moest aanvinken, maar toen ging die wel op een gegeven moment. Dus misschien was dat meer geluk dan wijsheid of uh, beginnersgeluk of wat ook. Ik vind het trouwens leuk dat je na aanleiding van dit verhaal, of na aanleiding van het flash drive verhaal, daarmee aan de gang geweest bent. Ja, ik ben het overigens helemaal met je eens. Ik vind het ook een bijzonder handig item om dingen van de pc af te halen. Maar ook uh, bijvoorbeeld om even iets snel op een iPad of iPhone van een collega te zetten. Ik vind het een, uh, vind het een mooi ding. Oké, okay, nog meer mensen die kort, een soort aanloopreep is dit dan, uh, wat willen melden. Oké. Okay. Dit was de aanloopreep. Dan gaan we wat mij betreft verder met uh, Daan Staes. Daan, wil jij nu of wil je liever uh, iets later als er nog wat andere dingen behandeld zijn, als je nog wat tijd nodig hebt? Nee, nee, ik wil gewoon eens beginnen hoor. Oké, okay, dan is de microfoon voor jou. Je kunt met Alt-L, als je een PC-versie hebt, de microfoon lokken en dan kun je uh, praten. En hoe unlock ik hem? Ook weer Alt-L. Brandlos. Oké, okay. um, wat ik eigenlijk kort wil uitleggen is over uh, het jailbreken van de iPhone. Um, nu, als je op VoiceApp over Apple Form hebt gezeten, daar heb ik ook al een beetje uitleg over gegeven. Ik ga eerst eens dus kort uitleggen wat het eigenlijk inhoudt, jailbreken. Eigenlijk een, een iPhone jailbreken is hem eigenlijk, het woord staat eigenlijk al zelf, jailbreken. Je gaat hem uit de gevangenis laten. Hè? En die gevangenis is eigenlijk de App Store. Nu, daar is niks mis mee. Dat is, um, dat is een heel goede toepassing, absoluut. Hè. Het heeft zeker zijn grote voordelen. De apps die erin komen worden gecontroleerd door Apple. Ze zijn geautoriseerd. Hè. Dus je weet zeker, er zitten geen virussen in. Dan kom ik al direct bij een negatief punt, maar daar ga ik zo dadelijk verder bespreken. Hè. Die virussen en die wormen... Die het gevolg kunnen zijn. Nu, met een jailbreak ga je eigenlijk een eenvoudig programma en installeren op de computer. Dus je, je zet eigenlijk een programma, je opent het op de computer en je laat het laden op de iPhone. Hè. Dus niet enkel de I iPad, de iPod Touch en de iPad mini. Er zijn ook jailbreaks voor de uh, Apple TV. Maar dat is enkel voor de Apple TV 2. Voor de Apple TV 3 is er een beta versie uit, maar nog geen definitieve. Dus met het jailbreken van Apple TV heb ik nog geen ervaring. Ik wil het wel eventueel eens gaan proberen met een Apple TV 2, maar daar ben ik nog niet toegekomen. Nu, als je die gaat jailbreken op zich ga je niks veranderen aan de gsm, aan, aan de iPhone. Dus wat betreft je garantie, die blijft je behouden. Je moet een beetje bekijken alsof je een pc zou kopen in de winkel en je zegt ik ga die windows eraf gooien en ik ga er een linux op installeren. In principe doe je daar ook niks mee. Mis mee. Je, je verliest je garantie niet. Apple je staat vrij om te doen met je toestel wat je wil. Zolang je het hardwarematig niet kapot maakt. En dat doe je ook niet. Je kan altijd een herstel doen. Dus ik raad ook altijd aan, als je het wil proberen, maak een backup van je iPhone. Hè, voordat je ermee aan de slag gaat. Nu, de jailbreak op zich, dat neemt toch een, een tiental minuten in de slag. Nu, je hebt er niet veel werk aan gedrukt, gewoon de knop jailbreak. En die start automatisch. De jailbreak die nu uit is gekomen, een, een maand geleden ongeveer, die, die was de eerste dagen al 4 miljoen keer gedownload. Ja, dus 4 miljoen gebruikers met een uh, device hebben die destijds gedownload. Zoals ik al zei, het is een heel toegankelijke toepassing. Ik heb hem zelf uh, volledig zelfstandig gejailbreaked. Je moet enkel het programma openen, jailbreak klikken en dan wachten. Je krijgt ook op de computer automatisch updates van wat er eigenlijk gebeurt. Dat de device gaat herstarten. Je moet dan, als hij herstart is, nog eens op een, staat er een extra knopje op je, op je startscherm, jailbreak. Moet je nog eens op klikken, gaat hij weer verder. En dan is de jailbreak eigenlijk uitgevoerd. Dat is eigenlijk in het kort wat het, wat, wat het proces betreft van jailbreak zelf. Um, wat zijn nu de voordelen aan jailbreak? De voordelen zijn dat je je gsm, je, je, je toestel, eigenlijk vrijer maakt. Je krijgt toegang tot de basisfuncties van het toestel. Daar heeft Apple een, een soort van restrictie opgesteld dat dat niet kan. He, het heeft zeker zijn voordelen, um, omdat je er eigenlijk ook niets verkeerd aan kan gaan doen. Want als je jailbreak, dan kan je ook wel fout dingen gaan doen. He. Met een jailbreak kan je bijvoorbeeld achtergrond gaan veranderen van het scherm. Dat is voor ons niet zo van belangrijk. Maar wat je wel ook nog kan, is um, je kan knoppen gaan hertoewijzen aan bepaalde functies. En um, daarvoor is er eigenlijk een, een toepassing nodig die je op de iPhone installeert na de jailbreak. En dat is activator. Um, ja, het wordt misschien een beetje ingewikkeld, maar als je de jailbreak hebt afgerond, Ga je eigenlijk met een nieuwe app store werken? De oude app store die blijft bestaan, die blijf je kunnen gebruiken, maar je gaat een nieuwe app store installeren en dat is Civia, noemt dat eigenlijk. En dat is eigenlijk een database van ongeautoriseerde uh, apps uh, van mensen die zich daar daarmee bezighouden. En via die cydia toepassing ga je dan eigenlijk de apps zelf binnenhalen. Um, ik had het al over Activator. Activator is eigenlijk een basistoepassing die. ...bijna elke app die je via Cydia binnenhaalt, ook gaat gebruiken. En die activator, dat werkt eigenlijk heel eenvoudig. Het is ook voice-over toegankelijk. Het wijst zichzelf uit. Alles wordt uitgesproken, alle knoppen. En je kan dan zeggen van... Um, ik ga een voorbeeld nemen. Je kan de functie schudden met de iPhone aanduiden. Dus je laat die functie aan. Dan kan je gaan zeggen van... ...dat schudden met de iPhone, als ik op het lockscreen sta... Als ik in een app sta, als ik op mijn startscherm sta, of op elk moment, dan duid je aan op, op welke tijdstip dat, dat schudde iets moet doen. En dan in de laatste stap kan je dan aanduiden van, wat moet er juist gebeuren? Dan kan je zeggen van, uh, als ik met mijn iPhone schud, ga naar berichten. Hè? Of ga naar die app, of ga naar die app, of start de muziek, of stop de muziek. Je kan die dan allemaal gaan toewijzen. Hetzelfde met de knoppen, je kan, uh, als je volume up en volume down tegelijk in kan je daar ook een functie aan toewijzen. Dus dat is heel mooi. Maar het ook gevaren. Het gevaar bestaat natuurlijk dat je bepaalde uh, bestaande sneltoetsen gaat overschrijven. Of sneltoetsen die je vaak gaat gebruiken, gaat overschrijven. Als je nu drie keer de home button gaat hertoewijzen, ja, dan ga je natuurlijk een problemen komen met je voiceover. Dus daar moet je heel goed mee oppassen als je daaraan gaat beginnen. Um, dat is eigenlijk een heel interessante app voor ons. Um, het kan een aanvulling zijn denk ik op voice-over. Ik heb er ook een, een ja, hetzelfde geprobeerd en, en dat doet vrij vlot. Ik ondervond daar geen problemen mee. Um, je kan verder ook, als je je iPhone hebt gejailwraagd, kan je er ook via je wifi-verbinding echt toegang toe krijgen. Maar dan krijg je echt toegang tot alles, het hele het systeemsbeheer en dan kan je ook bestanden gaan vervangen en dergelijke. Dat zijn zoals de mooie voordelen van jailbreak, Er zijn nog andere voordelen. Je kan ook een app installeren dat je bijvoorbeeld rechtstreeks van je berichtencentrum je wifi kan aan- en uitzetten, je bluetooth aan- en uitzetten, uh, je dataverkeer kan bekijken, je IP-adres van je iPhone kan bekijken. Zonder dat je helemaal naar instellingen moet gaan en dat soort zaken. Het zijn veel van de ideeën die eigenlijk aanvankelijk ontstaan zijn via een jailbreak die Apple ook later heeft ingebouwd. Denk maar aan berichtencentrum. Dat is bijvoorbeeld, eerst bestond in een jailbreak, maar Apple heeft dat dan later ook gaan zelf invoeren. Er zijn nog een aantal voorbeelden, maar ik kan er zo niet direct op inkomen. komen. Um, dat zijn de mooie voordelen natuurlijk, er zijn ook nadelen aan verbonden. Um, wat betreft de garantie, dat is geen nadeel. Het grootste nadeel zit erin dat die Cydia App Store, die wordt niet gecontroleerd zoals de Apple App Store controleert. Dus je hebt er ook programma's die bepaalde zaken met je iPhone kunnen gaan doen als je dat niet wilt. Zeker als je zaken bestand wil overzetten van je iPhone via een, uh, een open ssh verbinding dat is een verbinding waarmee je echt via wifi in dat bestandssysteem van iPhone kan, daar zit één wachtwoord op. En dat wachtwoord is op elke iPhone hetzelfde. Dus als je daar niet op let en je laat het op standaard wachtwoord staan, kan dus iedereen die uh, in het netwerk zit gewoon Gaan kijken tot heel je iPhone en daarmee gaan doen wat je wil. Er zijn veel mensen die het dat standaard wachtwoord niet veranderen, maar het is ook gewoon te veranderen, ook met een app die je via CBA downloadt. Ik denk dat dat eigenlijk de belangrijkste punten zijn. Um, de voor- en de nadelen wat het met de iPhone kan doen. Ik weet niet uh, of dat er verder nog vragen zijn, of dat het onduidelijk is wat ik heb uitgelegd, het is nogal uh, ingewikkeld. Maar het, ik heb de, de iPhone gejailbreakt op uh, 20 minuutjes staan. Uh, vragen zeker. Uh, heb je nog meer voorbeelden van, van apps... waarvan je zegt, nou, je moet dat gewoon echt doen? Ik uh, heb zelf wel eens iets van... oké, okay, zo'n zo, zo, zo SSH-poort open. Tja, tja, tja. Ik heb een tijd lang... met allerlei servertoepassingen gewerkt... Op, uh, op campings en... daar hebben we het meest grote gedonderen gehad... en brute forces op SSH-poorten... en andere... Uh, intruder-ellende... Ik zou er op voorstand geen, geen, geen voorstanders van zijn. Uh, wat gebeurt er als je die jailbreak voor ongedaan maakt? Is dan die poort weer veilig? Uh, kun je de apps dan nog blijven gebruiken die je gedownload had? Ja, als je een jailbreak ongedaan gaat maken, kan je die apps ook niet meer kunnen gebruiken. Hetzelfde geldt als Apple een update gaat uitbrengen. Die jailbreak gaat niet meer werken die ssh verbinding als je de iphone jailbreakt is die ssh verbinding niet automatisch open dan moet je nog een programma gaan downloaden open en dan gaat die standaard open staan maar je kan die in Cydia ook altijd terug afsluiten wanneer je wil Um, dat is gewoon, in een kan je dat uitvinken, dat je hem wilt uitzetten. Ik zet die ook altijd uit. Ik gebruik die enkel als ik mijn stand ga overzetten, zet ik die een, een paar minuten aan en dan zet ik die weer uit. Het is ook niet vaak dat ik die bestanden overzet. Ik heb het enkel geprobeerd om wat te experimenteren, om de spraak van de iPhone eventueel te verbeteren, met wat bestanden te verplaatsen zo. Nu, heel succesvol is dat niet geweest. Ik heb Ellen een, een, een stuk beter kunnen krijgen om de klaarspraak en Xander uh, aan te passen. Dan ben ik nog niet helemaal laat, omdat ik bijvoorbeeld van Xander enkel de compacte stem heb. Dus ik kan niet de bestanden bekijken die je nodig hebt voor de high quality stem. Omdat eventueel eens naar te kijken wat er aangepast kan worden. Ja, dat was inderdaad wel een van de dingen dat je dat zei van oké, okay, je kunt die stem gewoon weer mooier krijgen. Maar ik begrijp dus op het moment dat je die uh, jailbreak uitzet, dat dan ook die SSH verbinding weer dicht is. En dat je daar geen zorgen over hoeft te maken. Je kan ook perfect een jailbreak uitvoeren zonder die SSH, open SSH te downloaden waarmee die poort wordt opengezet. Um, een andere toffe toepassing um, is SB-settings. Daar had ik daar al wat over. Dat is eigenlijk, um, je zet je iPhone aan, je, je, je gaat bovenaan naar, naar de statusbalk, je opent het berichtencentrum en dan gaan er een aantal extra zaken in staan, he, bluetooth aan uitzetten, je verbruik bekijken. Um, je kan dat op een heel overzichtelijke manier gaan doen, zonder dat je echt naar die instellingen moet gaan. Um, er bestaan ook eerst, maar die heb ik nog niet getest, dat je bijvoorbeeld op één knop kan drukken en dat die direct begint op te nemen. Hè? Of dat je direct naar de, naar de recorder gaat, naar de voice recorder. Dus dat is ook mogelijk. Hè? Dat is allemaal door die activator hè, die, daar, die die basisinstellingen gaat hertoekennen. Her, uh, Oké, okay, wat mij betreft een helder verhaal. Zijn er nog andere vragen? Ja, ik heb wel iets vragen over die stemmen. Die HQ-stemmen, zijn dat aparte bestanden die je ergens vandaan moet halen? Of moet je, ja, hoe moet je die verbeteren? Ja, dat zijn aparte bestanden die je moet downloaden. Die moet je wel uh, weten te vinden. Um, maar ook, ook daar zeg ik, um, op mijn iPhone werkt het. Het kan zijn dat die bestanden op jouw iPhone anders genaamd zijn... Um, dus ik kan daar niet echt een aanspraak over doen of dat dat op elk iPhone hetzelfde is. Kun je weten hoe die bestanden moeten heten? Ja, daarvoor heb je dus die open SSH nodig. Hè, omdat je dan in dat bestandssysteem moet gaan van je iPhone. En je moet dan in bepaalde locaties gaan kijken hoe die bestanden noemen. Ja, maar dan moet je toch wel echt behoorlijk wat daarvan afweten. En zeker weten dat je geen, geen rare dingen aan het doen bent, want anders dan... Ben je ook bijzonder goed in staat om je iPhone te vernachelen en geen stem meer te hebben. En die dan voorlopig ook niet meer terug te krijgen volgens mij. Of misschien met een grote, hele grote reset dat je hem dan weer terug krijgt. Uh, want hoe zit dat dan als je op een manier uh, je iPhone om zeep helpt. Want dat is natuurlijk gewoon een kans als je met zo'n open SSA verbinding zelf in dat bestandsysteem gaat lopen koeken loeren. Nu, zelf heb ik daar nog geen problemen mee gehad, dus ik kan niet zeggen in ho hoeverre het lukt. Maar ik denk dat met een herstel het wel mogelijk is. Nu, als je zeker wat ik heb gedaan, als je gaat zeggen van, ik ga die bestanden hernoemen of dergelijke. maak altijd, je kopieert altijd de map waar je in gaat veranderen, eerst naar je computer, hè, dat je een backup hebt. en je gewoon altijd later die map vol in zijn geheel kan terugzetten. Oké, okay, duidelijk. Ehm... Um... Ja, wat mij betreft is het gewoon echt voor wat het waard is. Ik weet dat het heel veel mensen het doen, jailbreken. Ik uh, zou er eerlijk gezegd zelf geen voorstander van zijn, uh, omdat ik eigenlijk voldoende lol heb in alle apps die in de App Store zitten. Maar ik ben het ook absoluut aan de andere kant met Daan eens dat er. Zeker een aantal apps zijn die het gebruik makkelijker maken. En uh, bijvoorbeeld het toewijzen van een toets om direct een opname te kunnen maken. Nou, dat kan ik me voorstellen dat dat mensen aanspreekt. Uh, vat ik het goed samen, dan als ik zeg dat je toch wel enige technische kennis moet hebben voordat je dat soort bestanden gaat vervangen op je iPhone? Of heb jij zoiets van, nou, iedere beginner kan het doen en... Uh, Gaan we los. Hmm, nee, dat zal niet Ja, ja. Zo'n zo jailbreak uitvoeren, dat kan iedereen. Dat is niet zo moeilijk. En ik begrijp dat perfect dat mensen zeggen van ik wil die jailbreak niet uitvoeren. Ik heb ook drie, twee jaar zonder een iPhone gewerkt die niet gejailbreakd was. Uh, nu ben ik blij dat ik het eens dus heb gedaan. Ik heb het dus getest, Ik weet wat het is. Um, maar zoals ik al eerder zei, heel veel functies die eerder gejailbredd zijn komen later in het programma zelf. Omdat Apple ook in zit op een bepaald moment van ja kijk jailbreken mensen die, die dat toestel voor een bepaalde reden en heel vaak is dat om, om uh, zoals ik al zei de meeste mensen hebben, wat ik heb gelezen op forums, doen het vooral om heel snel naar hun wifi aan en uit te kunnen zetten. En hun achtergrond te kunnen veranderen van het toestel, wat voor ons niet zo van belang is natuurlijk. Hè. Um, nu, wat het wel interessanter maakt, dat is nu niet over, de, over iPhone, dat is dat je een jailbreak gaat uitvoeren op een Apple TV. Een Apple TV kent zelfs geen App Store. Dat is eigenlijk een leegte die Apple al jaren laat... Waar, waar ik eigenlijk niet begrijp waarom ze het doen, omdat ze met een App Store voor de Apple TV enorm veel winst kunnen maken. He, maar ze hebben er bewust voor gekozen om dat tot nu toe niet te doen, dus gaat er een illegale App Store ontstaan. En kan je bijvoorbeeld apps installeren die een hele hoop meer video- en audioformaten gaan ondersteunen dan de Apple TV standaard. Maar nu ben ik van het onderwerp aan het afwijken En ik heb het zelf ook nog niet gedaan, dus ik heb er zeker geen ervaring mee of het voice-over toegankelijk is. Ja, en daarbij loopt natuurlijk altijd het gevaar dat als je apps downloadt, dat het, wat je ook zelf al zei is, zijn ongecontroleerde apps. En dan zet je dus ook de deur open voor malware en virus en dat soort dingen. Oké, okay, nog andere vragen. Anders gaan we door met het ING en het API-verhaal. Daan, hartstikke bedankt. Uh, je, je had ook nog wat podcasts gemaakt. Die zouden we eventueel rond kunnen sturen als je dat graag wil. Of uh, ja, die, die, die zullen hun weg inmiddels ook al wel gevonden hebben, neem ik aan. Dat zal het probleem niet zijn. Je kunt er nog even bij blijken. We hebben een aardig programma. Wel. Ik neem aan dat je dat gezien print dit voice-over-forum... Of misschien lees je dat nou helemaal wel niet meer. Dat kan natuurlijk ook nog. Um, nogmaals bedankt. En uh, voor wat het waard is jongens. Uh, kijk wat je ermee wil. Uh, goed, dan ga ik verder met een uh, aantal kleine update's die ik gevonden had. Ik pak even de microfoon vast. Ja, dat is gelukt. Er was een, uh, een update van de ING app die ze beloofd hadden. En um, ik had eigenlijk zoiets van dat ding. Dat doet helemaal niks. En dat is in mijn geval ook zo. Want de rentes die ze beloven te vermelden. Die gelden alleen voor spaarrekeningen. En ik heb nog gekeken of ik een dummy spaarrekening kon krijgen. Om dat te laten zien. Maar dat was niet het geval. Uh, dus ik heb ze even gebeld. Zo van oké okay, hoe kan dat en wat, uh, wat, wat moet ik daarmee. Nou wat... De ING daarvan zei is dat ik daar niks meer kon als ik uh, geen spaarrekening had. Dus dat was kort en goed. Maar uh, wat ze ook hebben uitgebreid is de functionaliteit of de stabiliteit van de klender om... Zoals gezegd, komt daar tussendoor. Oh. De functionaliteit en stabiliteit van de klender om beter uh, overdrachten te kunnen, opdrachten te kunnen inplannen. Ze zeiden ook hiervan zie je verder niks in de interface. Maar het werkte volgens die mevrouw wel veel en veel beter. Dus eigenlijk is daar alleen maar nieuws aan de zon. Op het moment dat je uh, een spaarrekening hebt bij de ING. Dan kun je ook zien wat die aan rente geeft. En dat zal waarschijnlijk mede ingegeven zijn door het feit dat de gewone rekening van de ING zo weinig rente geeft. Dat ze dat gewoon niet durven te vermelden of dat dat het vermelden gewoon niet waard is. Verder moet ik overigens wel zeggen dat sinds ik de app heb, ik... Uh, ja, gewoon niet meer op de, op de site van de ING-bank kom. En daar zal ik vast niet de enige in zijn. Ik vind dat echt een van de geweldige, geweldige apps die uh, op mijn iPhone staat en als een vervanger voor een site dient. Zijn er toevallig mensen die de ING-app gedownload hebben, die wel een spaarrekening hebben en die die spaarpercentages uh, gezien hebben? Ik laat even de microfoon vrij. Ja. Ik heb hem van de week inderdaad ook gedownload. En het is niet alleen dat je de, percentages, de rentepercentages bij je spaarrekening ziet... ...maar je ziet ook de opgebouwde rente. Dat vind ik op zich wel interessant. Overigens had ik het liever niet geweten, want dan zie ik inderdaad dat voor een toprekening notabene... ...waarmee ik drie jaar geleden begonnen ben, toen nog voor 4,25 dat hij nu nog maar uh, 1,70% doet, 1,7%. Dat is echt een schandaal. Wat een boeventuig. Maar goed, je ziet dan in ieder geval uh, hoeveel rente je na de laatste rentebetaling uh, weer hebt opgebouwd. En dat, uh, nou ja, dat is dan misschien een kleine troost. Het werkt inderdaad aardig. Ik vind ook uh, uh, die app. Uh, Prettiger werken dan de Rabo-app, want daar zitten velden in die met voor niet benaderbaar zijn. Dat heb ik in nog niet meegemaakt. Um, die kalender, ja, die, ik, ik zie hem wel eens, ik, ik snap hem niet helemaal. Ik weet nog niet helemaal wat je ermee moet en hoe je dat moet, maar dat ga ik misschien nog wel een keer uh, uitproberen. Maar ik ben het uh, eens met je enthousiast mee. Oké, okay, gelukkig dat dat werkt. Dat is inderdaad echt bedroevend wat ze aan rente geven. Dat geloof ik direct. Moet je nagaan wat ze op je gewone lopende rekening geven. Dat is nog uh, heel veel minder. Of dat weet ik wel zeker dat het heel veel minder is. De rabo APTA zijn ze mee aan het werk. Maar waarom ze dat uh, nog steeds niet rond hebben, dat snap ik niet helemaal. Uh, de ABN schijnt ook wel redelijk soepel te lopen. En... Dat het bij de ING een hoop scheelt uh, met tandcoders, dat snap ik. Het is veel makkelijker dan een site. Maar als je een ABN of een RABO-rekening hebt, waar je dus zo'n zo identifier hebt of een random reader, uh, dan moet je allerlei getallen intikken op de site en intikken op die random reader en weer terugtikken op de site. Daar scheelt het nog veel meer uh, tijd om dat voor elkaar te krijgen. Om te bankieren. Wat die kalender betreft, je kunt bij een overschrijving kun je aangeven uh, of die direct moet, of op welke termijn die moet gebeuren. Of dat die uh, herhaald moet worden en zo. En dat wordt dan in die kalender opgenomen. Ik weet ook niet of dat nou het meest grote voordeel van, van de app is, hoor. of dat nou de feature van de eeuw is. Ze vinden zelf een beetje van wel. Maar goed. Oké, okay, nog andere meldingen over de ing app Anders ga ik door met de Appie-app. En het eerste is dat je op je lopende rekening 0,0% rente krijgt. Dus dat niet een beetje minder, maar helemaal niks. En ten tweede is het zo dat ik vind die, die ingeplande opdrachten-feature heel handig. Uh, want mijn uh, huis, dat kost bijvoorbeeld het ene jaar dit en het onderhoudskosten en het andere jaar dat per maand. En uh, dat kun je dus heel gemakkelijk veranderen. En dat vind, gebruik ik veel. En ook om te sparen. Ik spaar per maand uh, een bepaald bedrag. En uh, dat kun je ook weer terugdraaien. Of uh, weer oppakken. Of uh, verhogen. Of verlaan. Net wat je wilt. Ik vind het een hele handige optie. Nou, hartstikke mooi. Ja, ik denk dat. Het, dat, dat je hoort het over, over de hele lijn hoe mensen die van uh, die zo'n app gaan gebruiken. Niet alleen blind of slechtziende, maar gewoon, gewoon ook, ook uh, collega's, weet ik veel, buren kennissen. Zo, van, ja, die komen nooit meer op de ING-bank-app. Uh, op de ING-banksite. Ik wist trouwens niet dat er momenteel 0,0% gegeven werd op een lopende rekening. Ik dacht dat het iets was van, van een kwart procent uh, over het laagste saldo in de drie maanden of zo. Maar het is dus echt helemaal bedroevend. Gewoon noppes dat de Rabo-app in april uitkomt met een update... maar dat ik niet weet of al onze wensen al vervuld zijn dan. Maar er wordt in ieder geval wel flink aan gewerkt. Ja, maar het zijn van dat soort hele kleine wijzigingen. Ik heb dan zoiets van, jongens, doe dat gewoon even. Maar aan de andere kant misschien... Uh, het zal wel net zo gaan als dat het bij Apple gaat... dat alle requests of alle vragen... die krijgen gewoon een, uh, een zwaarte waardering... in een getal die van alles en nog wat afhangt. En daar zullen wij wel niet de hoogste waardering in krijgen. Oké, okay. dan ga ik de microfoon weer vastzetten en dan ga ik door met de appy app Ik denk dat ik geen nieuws vertel dat voor veel blinde en slechtziende uh, boodschappen doen een probleem is. En zeker als dat een hoop boodschappen is. Om te beginnen uh, is het het punt waar is de winkel. Nou dat kun je dan nog leren. tweede krijg je van uh, wat kosten de dingen of waar vind ik ze in de winkel. Eventueel uh, hoe krijg ik iemand mee die mee wil boodschappen doen. En als laatste het probleem van hoe krijg ik een grote berg boodschappen thuis. Nou ik denk dat de Appie app daar uh, mogelijk voor een aantal mensen verandering in kan brengen. Ze hebben er twee dingen aan gedaan. Om te beginnen hebben ze een hele berg uh, producten erbij gegooid. Ze zeggen dat je nu evenveel producten in de internetstore hebt als um, in een appie XL. En die XL, dat zijn echt uh, hele grote appies. En um, het concept is eigenlijk redelijk simpel. Je maakt op ah.nl. dat kan... Weet ik niet of dat via de app kan. Want ik had al een account. Uh, op ah.nl moet je een account aanmaken. Uh, die ah.nl nou, of albert.nl. Die uh, verandert nog wel eens een keer qua layout. Ik vind het een lastige site op de pc. En ik vind de app wat dat betreft gewoon echt veel prettiger. Nou die hebben we al eens een keer helemaal besproken. Dus dat ga ik nu zeker niet doen. Ik ga even kijken naar de wijzigingen. Bij de vorige update zat het uh, thuisbestellen er ook al in, maar toen was het er nog niet. Of dat werkte, dat werkte niet echt soepel. Ik ga even het ding erbij pakken. Welkom, instellingen, normaal. Je komt weer op zo'n uh, beginscherm waar je een, een negen knoppen hebt met daar negen labels onder. Welkom, producten, normaal. Welkom, bonus, normaal. Welkom. En ik wil. En er is een, uh, een knopversie. En als ik nu even drie verder veeg. Welkom op mijn lijst. Dan zegt hij gewoon als label mijn lijst. En je moet de versie hebben waar die knop zegt. Dus ik ga even naar terug. Welkom op mijn lijst, Normal. En die doe ik dubbel tikken. Dit is een lijst waar dingen opstaan. staan. voor 150 G Nog niet gesorteerd. stuk knop. Dat gaat over kaas. Nou, bovenaan dit scherm. Je kunt dus op allerlei manieren zoeken en recepten kun je de ingrediënten direct van uh, op de lijst zetten. Bovenaan deze lijst heb je een looproute. Dat is dus om een Albert Heijn te selecteren en je boodschappenlijst volgens die route. Uit te printen of je phone mee te nemen en dan rondlopen. Een pick-up point bestelling die is voor zover ik heb kunnen vinden kosteloos. En daarmee geef je aan dat je met je app dingen kunt bestellen. En daarmee geef je een Albert Heijn aan waar je het wil gaan ophalen. Uh, bestellingen betaal je niet vooruit. Je betaalt ze pas als ze in de keuken worden afgeleverd. Uh, dat geldt natuurlijk niet voor die pick-up bestelling, maar die pick-up bestelling is gratis trouwens. Nou, dan is dat voor ons niet zo interessant, want dan heb je nog een hele grote kar die je mee naar huis moet slepen. Thuis laten bezorgen, knop. De thuis laten bezorgen. Boodschappen toevoegen, tekstveld. En de boodschappen toevoegen, tekstveld. Daar hebben we het vorige keer uitgebreid over gehad hoe dat moet. Ik pak even die thuis laten bezorgen, knop. Thuis laten bezorgen, knop. Bezorging, terug, knop. Dan ga ik naar rechts vegen. Bezorging, kop tekst. Nieuwe bestelling, koptekst, bezorgadres, zuster van op, kies een bezorgmoment. Lopende bestellingen, koptekst, je hebt nog geen lopende bestellingen, grijs. Nou, ze zijn uh, woensdagavond bij ons geweest, dus hebben we geen lopende bestellingen. Kies een bezorgmoment. Kies een bezorgmoment. Kies een bezorgmoment. Terug. kies een bezorgmoment. Zaterdag, 2 maart, 16:21, 4.95. Dus daar hoor je het bezorgblok van 16, van 4 tot 9 uur en de kosten. Op het moment dat bezorgblokken er niet meer zijn of vol zijn, worden ze uit deze lijst gehaald. Zaterdag 2 maart 17, 19, 5.95. Daar heb je een wat kleiner bezorgblok, die is dus ook meteen weer duurder. Zaterdag, zaterdag 2 maart 19, 21. Ik geef hier even door. Maandag 4 maart ik ben een fan van de woensdag. Die is goedkoop. Op. Woensdag 6 maart 9, 11, 7.95. Die is ook nog hartstikke duur. Woensdag 6 maart 16, 21, Dus het uh, is, het, het hangt er een beetje van af wanneer je het laat bezorgen en hoe lang je erop van plan bent te wachten. Dus als ik tussen 4 en 9 laat komen is het aanmerkelijk goedkoper dan dat ik het s morgens tussen 10 en 12 laat komen. Vrijdag 8 maart. Nou 8 even. Oh. Woensdag 6 maart. 19. 21. Nee. Woensdag 6 maart. 16. 21. 3. Die tik ik even dubbel. Bezorging. Terug. Bezorg. BTR en ordermode delivery normaal is zuster, bezorg 145.55, 149.50, totaal in euro, exclusief, klapkratten. Dus je kunt voor een hele berg kun je bestellen. En de klapkratten die worden apart berekend en die zijn dan 4 euro. Dus wat je in feite doet is een boodschappenlijst samenstellen. Die boodschappenlijst blijft staan. Ik ga hier even terug, want als ik hier per ongeluk op tik dan terug. heb ik al besteld mijn bestelling, koptrix, mijn bestelling, Koptekst. thuis laten bezorgen. orderoverzicht 19 producten. even, even kijken of die nou. mijn bestelling, Koptrext. thuis laten bezorgen. batterij 100% geselecteerd. mijn lijst 26. moet ik even. mijn bestelling, Koptekst. wel even hier terug, anders gaat het niet goed komen. Mijn thuis laten bezorgen. knop. orderoverzicht 19 producten. naar overzichtscherm. knop. 145 punt. naar op op nee, met 4x... 26. Nou, even kijken, dit is naar knop. 100, Boodschappen toevoegen. 19 producten. Oh. 145. naar order thuis laten bezorgen. Mijn bestelling. Koptekst. Even kijken hoor. Order overzicht, 19 producten. Naar overzicht order over naar overzichtsscherm. Is dat de knop die ik wil? Terug, knop. Bezorging. btn, order ordermode delivery normaal, Terug. Knop. Mijn bestelling. Koptekst. Ja, hier zit ik wel in de goede. Um, en ik heb het nog niet besteld. Dus dat scheelt, dat scheelt alweer. Ik zeg niet dat het de makkelijkste app is om te gebruiken. En zeker als je... Je moet er een poosje aan wennen. Um, maar op een gegeven moment krijg je een soort vaste boodschappenlijst. Waarvan je de producten... Nou zeg dat je dat eens in de twee of drie weken gebruikt. Altijd nodig hebt. En... Um, je zoekt er wat dingen bij die je uh, losbestelt. Die komen overigens wel op je boodschappenlijst er altijd direct bij te staan. Niet als bestelde dingen, maar wel als uh, mogelijkheid om te bestellen. Dus die boodschappenlijst wordt wel steeds langer. En het is nu nog niet zo dat je dat per boodschappenlijst kunt bekijken. Dat zou eventueel in een volgende update gaan komen, heb ik begrepen. Zodat je kunt zeggen, van, nou, geef mij maar de boodschappenlijst van vorige week of van twee weken geleden. Mogelijkerwijs lost dit dus een aantal problemen op voor mensen die het uh, niet kunnen zien. Zeker als je euroshopper producten. Uh, we hebben samen met Tietje heb ik wat zitten kijken daarin. Als je euroshopper producten gebruikt. Dan, dan hoeft dat niet echt heel erg duur te zijn. Volgens mij zijn de limieten die je hebt. Dat je voor minimaal 70 euro moet bestellen. En je betaalt 4 euro per krat. Waarbij, waarin ze uh, die dingen leveren als statiegeld. En die neem je de volgende keer eventueel ook weer mee. En dan krijg je dus weer nieuwe. Dus de eerste keer is het wat duurder dan je gehoopt en verwacht zou hebben misschien. Maar voor de rest uh, ja, bevalt het mij eigenlijk prima. Ik heb zelf een ontzettend hekel aan boodschappen doen. Dus als ik een, een uur boodschappen doen in de week uh, door Albert Heijnsjout op zaterdag kan besparen. Of door de Aldi of door de Lidl. En uh, dat kost me dan 3,95 zakgeld. Nou, joh, ik heb het er helemaal voor over. Dus ik ben heel erg blij met de app. En ik kan dus nu weer zelfstandig boodschappen doen bij Albert Heijn. Ik geef de mic vrij voor vragen of opmerkingen. Nou, ik vind het ook een, uh, een prima app. Alleen, uh, ik ga dan nog wel zelf boodschappen doen. Het is ook mijn hobby niet, maar uh, ik heb het wat anders geregeld. En het gaat uh, vrij uh, efficiënt bij de Albert Heijn hier om de hoek. Uh, wat ik me nog wel afvraag, uh, wat ik vanaf het begin van die app een probleem vind, is uh, als je in zo'n boodschappenlijst zit en je wilt er iets in veranderen. Uh, ik heb de grootste moeite om die knoppen te bedienen. En jij hebt me ooit eens een keer uh, verteld dat je dan uh, uh, met drie vingers omhoog moet vegen. Dat werkt ook inderdaad wel als je die lijst bijvoorbeeld per e-mail wil versturen, maar... Ik vind het geen uh, hele chique oplossing. Is dat nou al een beetje verbeterd? Ik heb de indruk van niet. Welke knoppen bedoel jij precies? Uh, je zit in mijn lijst. Die is gevuld met allerlei producten. Uh, en, en dan denk je ineens van, oh nee, dat wil ik toch niet. Die wil je ertussen uithalen. Dan, dan is er zo'n delete knop, maar die werkt bij mij niet goed. En als ik die hele lijst, die wil ik dan per e-mail naar mezelf toesturen, want ik ga er nog van alles en nog wat aan toevoegen waar ik die app niet voor nodig heb, dan krijg ik die ook met de grootste moeite die knop bediend, die verstuurlijst. Nou, dat zijn toch dingen die, die zouden wel beter kunnen. Um, ze hebben de. Nee, 1646. ik had je al afgesloten door BNL. Welkom Welkom mijn lijst normaal, knop. Opa. Mijn bestelling, context. Ze dus hebben... Thuis laten bezorgd, order op, naar op 109. Drum chatbaraal, details voor drum chatbaraal. Drum 4 26 mijn lijst -adicon. knop. Even kijken of details ik hier wat... wordt Geselecteerd, lijst bewerken, knop. Lijst wissen, knop. Verstuurlijst. Ja, dus hier hebben ze gewoon echt nu een. een als ik aan de onderkant pak. Lijst 26 Top. Mijn lijst. Als ik die aan de links veeg, dan krijg ik dus die knoppen die ik net hoorde: lijst bewerken. Lijst bewerken. Lijst, knop. Le lijst wissen. Knop. Lijst wissen, dat doen we maar niet. Knop. Als ik daar verstuurlijst dubbeltik, dus daar kan ik nu wel redelijk goed bij. Dan knop. En dan. Mijn bestelling. Worden op. Worden op. Geselecteerd. Mijn li lijst bewerken. Lijst is. Verstuurlijst. Knop. Ja, dat... Geselecteerd. Ik kan niet zeggen dat die lijst echt... werken Heel veel beter geworden is. Lijst is. Knop. Verstuurlijst. Knop. Ik ga het nog een keer proberen. Ra op. Geselecteerd. Mijn lijst. 1.49. 41.17. 1.17. Hacinaaswappels op, gekoeld. Knop. Details voor Hacinaaswappels op, gekoeld. Nee, die verstuurlijst is niet, uh, niet beter geworden. Het uh, uh, weggooien van dingen van de lijst is wel beter geworden. Ik heb er hier bijvoorbeeld eentje. 1,7. Als ik die nu dubbeltik, dan zit er links een. 1,7. Verwijder Hacinaaswappels op, gekoeld van de boodschappenlijst. Dus daar heb je een verwijder, die zien is allemaal schap van de boodschappenlijst. Dus die is wel beter geworden. Even kijken of ik hier nog. Nee, dat versturen kan ik je. Uh... ...kan ik je geen antwoord op geven. Dat is nog steeds een rare knop. Ik wilde er wel eens even naar gaan zoeken. Ik zal hem even opschrijven tot ik daarop terugkom. Uh, of er een wat makkelijkere manier is om dat ding uh, weggestuurd te krijgen. Maar dat, verbeteren, of dat verwijderen was eerst ook één grote ellende. Moest je het dubbel tikken en uh, naar rechts vegen ofzo. En dan kwam die af en toe wel en af en toe niet. Nou, dat is in ieder geval gelukkig wel opgelost. Dus het opbouwen van zo'n lijst is wel een stuk makkelijker geworden. En dat versturen ga ik voor je nog kijken. Of krijg je hem wel verstuurd met veel moeite, Ruud? Ja, nou, ik, ik krijg hem inderdaad verstuurd met de truc dat ik dan in die lijst ga staan, met drie vingers omhoog veeg en dan weer terug naar die knop. Dan doet hij het. Het heeft te maken volgens mij met het focus dat alle kanten opschiet En dat gebeurt mij dus ook met die verwijderknoppen waar jij net mee bezig was. Het overkomt mij dus dat ik iets eruit wil gooien en dan denk ik van god, er gebeurt helemaal niks. Maar dan heb ik iets anders doorgestreept of weggegooid of wat dan ook. Dat is een beetje onhandig. Maar het is volgens mij hetzelfde probleem. Namelijk dat er iets met dat focus gebeurt op het moment dat je zo'n knop bedient. Ja, maar voor het verwijderen hebben ze dat nu opgelost met deze update. En voor de e-mail is het kijken of ik daar een, misschien nog een makkelijker oplossing voor kan vinden. Ik zag net Ronald ook nog wat vertellen, maar dat kan per ongeluk geweest zijn. Nee, sorry uh, Dirk, uh, Dirk. Dirk, uh, Dat was niet per ongeluk, maar ik had even niet in de gaten dat ik al on-air uh, was. Uh, dus het is dus de eerste keer dat ik uh, inlog uh, was dat ik meepraat. Vandaar, uh, dus die stilte kwam net van mij. <laughs> sorry daarvoor. Uh, ik had een hele basale vraag en op het gevaar af dat het een vraag is die al eerder is gesteld. Doen alle Albert Heijn uh, winkels daar uh, of is het alleen zo dat het voor de geselecteerde winkels geldt? Nee, die albert.nl loopt buiten Albert Heijn winkels om. Er zit wel een postcode check op de site, alleen maar niet in de app. En daar kun je um, kijken of jouw postcode uh, ook door albert.nl uh, gereden wordt. Maar dit wordt dus bij elkaar geveegd in distributiecentra. Die pick-up functie is... Uh, ...wordt wel in de winkel zelf bij elkaar gesprokkeld. Dus dat thuisbrengen... ...dat heeft, staat helemaal los van de winkels. Maar nou ja, Het is inderdaad de vraag... ...of die pick-up functie... ...ook bij alle Albert Heijn filialen geldt. Dat is nieuw, dus ik, ik weet dat nog niet. Ik zal dat bij mij eens vragen. En wat mij ook nog wel eens overkomt... ...is dat ik... Um, ...laten we zeggen... ...gewoon vanuit de bonuslijst... ...of wat dan ook... ...producten uitkies... ...die dan bij mijn Albert Heijn vestiging... Want die lui hebben kennelijk toch nog wel enige vrijheid om hun assortiment samen te stellen. Dat dat er dus gewoon niet is. Ook al is het in de bonus en ook al staat het lijkt. Nou, ik ben ook nog benieuwd. Maar nou ja, dat is dus kennelijk nieuw. Uh, die pick-up functie, is die ook aan een limiet gebonden? Moet je dan minimaal voor zoveel uh, laten pick-uppen? Of uh, mag je daar gewoon eventueel ook voor 30 euro of zo? Want dat lijkt me wel handig. Want... Heb ik uh, niks over kunnen vinden? Ik zag alleen dat dat erin zat. Uh, ik kan even kijken of ze konden wat ze roepen als ik een pak moment... Lijst knop. Even kijken, waar zijn Ten we? 2 van 3 streepjes met orde overzicht 9 naar overzichtsscherm. Knop. Bestelling afronden. Knop. Nee, ik wil niet bestelling afronden. Knop. 7 producten niet in. Knop Knop. Winkel verder. Even kijken hoe ik nou uithang. Bestelling. Kop tekst. Thuis laten bezorgen. Orderoverzicht 19 producten. Thuis laten bezorgen. Knop. Kan ik hier ook nog? Bestelling afbreken. Wijzigingen die je hebt gedaan na het aanmaken van je bestelling gaan verloren. Wijzigingen die je nee. Knop. Ja. Knop. Dat is wat ik wil. Bestelling afbreken. En nu word ik. Ik bestelling. Ah, nee, Knop. ik word niet uit de app. Niet uit de app gehoord Pick up point bestelling. Pick up point. Terug. Knop. Pick up point. Nieuwe bestelling. Koptrex. Kies een pick point. Lopende bestellingen. Koptrex. Je hebt nog geen lopende bestellingen. Nee, hier staat geen... 25%. Help dingetje bij wat mij... Koptrex. Nieuwe bestelling. Koptrex. Kies een pick point. Even kijken of die dat. Terug soms wat zegt. Wendelaar staat 1, op maar 75, Brede. Punky is weg in 31, insteden. No, ik... Voor staat 9, na de. Even kijken of daar. Root staat als de ano staat 3, topberg. Zo 9, Punky is weg 1, 18. Nou als ik kijk wat hier aan de lijst staat van zo. Albert Heijnen die dat doen. Dan zijn dat er nog niet zo heel erg veel. Uh, even gauw gezien heb ik hier 1, 2, 3, 4, 5. Een stuk of 5, 6. Dus ik denk dat dat pick-up point nog uh, echt in de kinderschoenen staat. Even hier dit afsluiten voordat die... Ik denk dat ik dit thuis laten bezorgen. Dus uh, nee, dat, uh, dat weet ik niet. En staat ook niet uh, in de app of uh, in de um, omschrijving van de update gedefinieerd. hoeveel daar besteld moet worden. Maar uh, nogmaals, het is dus maar een, uh, nog een heel triest lijstje. van Albert Heijnen waar dat kan. En jouw Albert Heijn uh, bij Den Haag staat er geloof ik helaas niet bij. Ik geef de microfoon vrij. Ja, nee, hij is daar, hij is daar een, het is een klein lijstje, maar het is natuurlijk wel handig om als je je boodschappenlijstje via die app gemaakt hebt en je krijgt hem aan jezelf gemeeld, dat je met jouw persoonlijke buurt uh, superheld afspreekt dat je ze komt halen, want dat zullen we dan wel doen. Dat vind ik vaak gemakkelijker dan meelopen de winkel, trouwens voor jou zelf is het ook makkelijker. Wat ik nu doe, ja, ik, uh, ik, uh, ik stuur inderdaad uh, zo'n lijstje naar mezelf, vul het wat aan, Mail het aan de smartphone van de bedrijfsleider, Wie delegeert het weer. Ik moet zeggen, nou ja, jij weet dat al wie en misschien weten andere mensen het ook nog wel... ...dat ik een aantal jaren geleden behoorlijk wat uh, problemen had daar. Die zijn allemaal van de baan, want ik moet zeggen dat het allemaal gesmeerd loopt. Ik uh, ben, uh, Dirk had het over een uur, ik ben uit en thuis, nou kan, het kan wel eens... ...iets langer duren omdat ik op iemand moet wachten... ...maar binnen een half uur terug. Dus jij hebt je eigen pick-up point georganiseerd. Nou, dat is hartstikke mooi. Uh, ik weet inderdaad dat je een post probleem mee gehad hebt. De, de, de meeste Albert Heijns... ...wat ik daarvan mensen van hoor... Uh, ...reageerde toch wel heel erg soepel... ...op het laten meelopen van mensen... ...om uh, even te helpen boodschappen. Toen, tenminste, ik heb het jaren geleden in Houten heel veel... ...gemoeten. Toen was de app er nog niet. En... Uh, ja, dat was het eigenlijk nooit een probleem. Ik vind ze waanzinnig klantvriendelijk. Ze zijn... Ik ben gisteren nog geweest... Ontzettend, Mijn hele wagentje hebben ze volgepakt. Alles, ik hoef niks te doen, alleen maar te betalen. En te zeggen wat ik hebben wil, mag meelopen. En dan kom je ook toch nog eens op ideeën. Dat vind ik eigenlijk wel, als je in die winkel zelf bent, dan echt ideaal. Alleen ik weet dat Albert Heijn er niet van houdt als je daar grote reclame voor maakt. Want dan, uh, ja, dan zijn ze toch bang dat het, dat, dat het een beetje te veel beslag legt op het personeel. Maar ik ben er bijzonder tevreden over, moet ik zeggen. Nou. Ik ook. En dat probleem dat ik had, dat had gewoon te maken met de toenmalige bedrijfsleider van die tent. Dat was een hele vervelende man. Die is ook inmiddels alweer door tien anderen opgevolgd. En na zijn vertrek, trouwens ook daarvoor, want hij is ook behoorlijk op de vingers getikt in de tijd... ...door alle publiciteit en dreigende toestanden. Uh, dus ik heb, ik heb er inderdaad geen problemen meer mee en het, het gaat helemaal goed. En ja, wat je natuurlijk bij Albert Heijn... ...het is misschien niet de goedkoopste supermarkt, of al zeker niet... ...maar het is wel de supermarkt met het meeste personeel. Dus ze hebben ook altijd mensen. En als je in overleg zegt van nou, ik kom dan niet in de spits... ...maar uh, ik kom dan en dan, uh, dan is er eigenlijk altijd wel iemand... Die, die je kan helpen. Ik doe het nu op deze manier. Omdat ik dat gewoon zelf ook makkelijk vind. Uh, maar ja, je kunt het uh, denk ik op verschillende manieren uh, organiseren. Afhankelijk van uh, hoe uh, zo'n winkel daarop reageert. En uh, wat je eigen behoeften en voorkeuren zijn. Nou oké, okay. geweldig dat er zoveel uh, positieve reacties uh, voor meneer Heijn zijn uh, gevangen. Waar ik me overigens helemaal bij aansluit. Ik vind het echt uh, helemaal perfect. Goed, dan ga ik door naar het volgende verhaal. Of er moet nog iemand... Uh... Oh. Uh, een vraag heb ik. Ik geef nog even de mic vrij voor vragen. Anders ga ik door met voice sms. Gaan we dat doen. Voice sms. Het is een van de vele pakketjes waar je sms'jes mee kunt versturen. Of uh, uh, geen e-mail, maar met spraakherkenning. Het is wel zo dat je hem moet gebruiken met een, tenminste ik moet het gebruiken met een headphone of met een headset, anders dan maakt hij daar veel minder van. Ik vond de tekstherkenning echt verschrikkelijk goed. En vandaar dat ik hem ook nu even wil laten lopen. Maar dan moet ik even de boxjes eruit halen. Ik moet zeggen, ik ben niet zo ontzettend gecharmeerd van de interface die ze gebruiken. Ik vind hem niet de, de meest logische interface. Even kijken, ik heb hier een left-knop bovenin. Dus ik ga even terug naar het begin... En met veeg van links naar rechts, daar bedoelen ze mee uh, dubbeltik met vasthouden en dan naar rechts vegen om dingen te verwijderen. Nou, stel ik wil Astrid een smsje sturen, dat is natuurlijk altijd een goed, goed plan, dan moet ik wel even... ...heb ik hier een druk en spreekknop. Astrid, dit is een SMS bericht van Dirk van de Velde. Soms heeft hij met name wat moeite, maar meestal gaat dat redelijk goed. Het is nu vrijdagmiddag en we zitten nog in het e-ask vragenuur. Oké, okay, nu doe ik het oortje weer weg. Zet ik hem even weer op het spiekertje, dan is die weer wat makkelijker te verstaan. Wat we meest, al gaat het goed is nou, Eens even kijken. Hier gaan we kijken wat hij daarvan gemaakt heeft. Bericht, Hallo, Astrid, dit is een SMS van van Met name, wat we meest, al gaat het redelijk goed is vrijdagmiddag en we zitten nog in het niet als vragen nu. Nou, dat i maakt hier niks van. En hij heeft ook het. Even kijken hier. Als ik dit regel voor regel. Bericht. Even woord voor woord even doorloop. Dubbeltikken ben ik aan het begin. Nou, dat Astrid schrijft hij meestal keurig met een hoofdletter. Kijk wat ze dat nu ook gedaan heeft. Nou, dat is keurig. Ik had er even komma achteraan kunnen zeggen of dingen als nieuwe regel... Dat snapt hij wel. Nieuwe paragraaf zal die ook wel snappen waarschijnlijk. Woorden. Dit is een SMS bericht. Vol. Werk. spelvoud. Die Tekens. snapt hij soms ook zelfs. Tekens. Hoofdletter D. E. E. Nou, dat vind ik wel heel bijzonder dat hij die snapt. Overigens, mijn naam is niet zo'n veel voorkomende naam. Woorden. Ik ga weer naar woorden. Vol. Werk. Hij maakt er veel dun van met een N. Nou, dat vind ik hem in, zijn, in een sms-bericht nog uh, vergeven. Zonder schrift met namen. Nou, daar maakt hij echt wat rommelig van. Wat moeten we? Meestal gaat het redelijk goed. <laughs> Dit is allemaal wel zeer acceptabel, vind ik. Is vrijdagmiddag. Ook mooi. C en punt we zitten nog... Het niet. Dat is e-ask, dat snapt hij niet. Ik had dat wel kunnen spellen, wel ik niet weet hoe het bij deze moet. Ik denk gewoon dat je, als je rustig letters gaat uitspreken, dat hij dat wel snapt. Als vragen u. En vragen u, dat snapt hij. Vragen u. Even kijken of dit, als ik dat spel. Ik vind dat als een SMS-ding. <coughs> um, um, ja, gewoon goed gedaan. Ik ga hier even. Bericht. Annuleer. Knop. Ik annuleer deze even. Tekstveld. Be bericht bewerken. Annuleer. Knop. Ik annuleer hem en nog dit. een keer. Annuleren dit bericht. Annuleren dit bericht. Yes. Knop. Ja het, het, het Nederlands wordt hier wat minder. Ik dubbeltik hem om... Als ik deze knop... Hoe heet jij ook alweer? gar white het is prachtig. Als ik hier dubbeltik... Kom ik bij de settings... En daar kan ik een aantal dingen instellen. Dus dan laat ik aan hem over om de spraak-einde te detecteren. Heel veel van dit soort app appjes zijn daar vrij snel mee. Dus als je even stil bent, dan heeft hij van, ah, einde spraak. Maar goed. Beep. B. Beep. Of er een biep gegeven moet worden als je kunt beginnen met spreken. Support. Komt Versie Contact Nou, dat is het gewone spul wat er meestal in dit soort dingen staat bij instellingen. Ik ga naar Dunn. Hier heb ik een. Left, left knop die gaat. Favoriet. Astrid Veldman. Vig van links naar rechts. Druk en spijk. Lift. Voeg toe, Lift. Voeg Hier heb ik een voeg toe. Alle contacten. voegen, En hier kun je dus... Alle contacten. Annuleer. Zoek. Zoek. Hoofdletter. Ja. Uit je eigen contacten kun je hier kiezen. Om mensen toe te voegen. Om ook sms'jes aan te kunnen sturen. Nogmaals. Ik vind dat deze qua kwaliteit... Uh, Zeker met de laat het heel behoorlijk doet. En ik vind dat hij uh, het vrij nauwkeurig doet. Ik vind zijn interface niet helemaal prettig, maar dat is misschien uh, persoonlijk. Ik vind het daarnaast gewoon een mooie app. En ik hoop dat deze spraakengine op andere punten ook gebruikt gaat worden. Dan kunnen we misschien nog een keer pratend gaan mailen voordat Siri er is. Ik geef de microfoon vrij voor vragen en of opmerkingen. Nou, uh, mailen kun je al pratend met uh, mail++. Uh, plus plus. Maar uh, dit, dit is een, uh, inderdaad een hele mooie app. Ik denk eigenlijk dat jij uh, ietsje langzamer, als je het ietsje langzamer zou inspreken, dat hij het dan nog beter doet. En wat opmerkelijk is, en dat vind ik echt opmerkelijk, dat hij grammaticaal dingen juist doet. Dus dat hij precies weet waar deze en deze en, en al die dingen moeten komen. Dat, dat, is, uh, dat zie je niet zo vaak gebeuren. Maar de e-mail++ plus plus vind ik vaak qua... Um, herkenningsgraad, zal ik maar zeggen, qua, qua goedheid van herkenning minder dan deze. En misschien moet ik langzamer praten, dat zou goed kunnen. Nou, ik denk wel dat je daar eens gelijk in zou kunnen hebben. Maar bovendien, het nadeel daarvan vind ik dat uh, ik begin kennelijk altijd te vlug, want de eerste drie woorden die uh, mist hij meestal. Dus, en dat is hier dus niet het geval. Ja, dat is ook een verschil, dat uh, de e-mail++ laat later een stukje tekst aan het begin weg. Dan moet je gewoon zeggen, hallo Astrid, hallo Astrid, hallo Astrid. Dit is een mail van Dirk van der Velden, zoiets. Dan snapt hij het waarschijnlijk wel. Oké, okay, nog andere opmerkingen of vragen? Daan, ik heb het er even uitgegooid, want ik hoor jou niet. Dus misschien dat jouw microfoon er afgevallen is, of jij van je microfoon gevallen bent. Probeer het nog een keer. Of misschien kwam je er per ongeluk door, Daan, dat kan ook. Oké, okay, laten we maar van het laatste uitgaan dan. Nog andere vragen, opmerkingen? Anders ga ik door met de voetbal-app voor de sportgekken. Dat gaan we dan bij deze doen. En ik gooi hem meteen even uit de app kiezen... zodat ik op het begin van de app binnenkom. Nu competities. Thuis Voetbal. Want die hing nog van... Voetbal. Gisteren toen ik ermee aan het werk ben geweest. Voetbal. Hoppa. Op weg. Voice SMS. Voor je ms. Tuurlijk, hoppa. Voetbal. Hé, hey, tik hem dubbel. Voetbal, voetbal voetbaluitslagen, context. Hij zegt: Een voetbaluitslagen. Ik ga naar rechts vegen. Kies een competitie. Nou, dat spreekt voor zich. Kies een competitie. Tussenstanden: Engeland, Duitsland, Nederland. Je kunt uit allerlei landen kun je competities kiezen. En wat ik al zei, er was een cursus bij ons, die was heftig geïnteresseerd in Engels voetbal. Dus die kan nu echt uh, helemaal zijn lol op. Nederland, die tik ik dubbel. Nederland, voetbal uitslagen, terugknop. Nederland, koptwekst, eredivisie, stand. De eredivisie, stand, daar kom ik straks nog even wel bij terug. Nijmegen, 1, 2, Venlo, februari, 15, 20, 1, stand. Wente 1, 1 Willem 2, februari 16, 18, 45, 1 stond. Dus dit zijn de wedstrijden die al gespeeld zijn. Loda 2-2 azit maar februari 16, 19, 45, 1 stond. Als ik zo'n wedstrijd dubbeltik... Nederland, terugknop. ...en ik veeg naar rechts. Volg deze wedstrijd, knop. Nou, dat moet nu niet meer kunnen... 16 februari. Ik ga heel even terug. Geen wedstrijdtjes. 13.304 Nederland. Terugknop. Even kijken hoor. Bejnaar in heracle. Roda 2-2 aan zit op maar Februari 16. 19. 45. Eindstand. Ja, die is lang gespeeld, oké? Okay. Die tik ik dus dubbel. Nederland. volgens deze wedstrijd. 13.003. Volgt deze wedstrijd. Knop. Ik ga even kijken wat hij dan zegt. Dan zou die moeder zeggen dat. Notificaties. Wilt u notificaties ontvangen voor deze wedstrijd? U krijgt volg deze wedstrijd. Knop. Wilt u notificaties ontvangen voor deze wedstrijd? U krijgt notificaties zodra u wordt gescoord. Nou, dat is natuurlijk een beetje onzin. 3 van 5 streepjes. Want de wedstrijd zal voorbij. Wilt u notificaties notificaties. Wel, volg deze wedstrijd sluiten. Knop. Sluiten wegwezen. Nederland. Terugknop. volgt deze 13.394 wonen. 13.197 is afbeelding. Dat zit ook maar. stond. 2-2. 2 2 is het geworden. 1 voet S. Begin van de En nu gaat hij een stukje. 34 voet J. Altidore. 51 voet 2. Overtoon. 55, 11.900, handstok Nederland. 34 voet J. 51, 55 voet 1. Voort Gaat hij dus een aantal dingen vertellen over de wedstrijd. Uh, in welke 8, minuten ze gebeurd zijn. Hij springt af en toe naar de bovenkant van het scherm. Dat is wel een beetje lastig. Maar. Mobiele about. Koppeling. Er staat ook reclame onderin. 1, 2, 2. En. Je kunt. Even kijken. 11,009. 1,001. Malkin. Begin van reis. Op een gegeven moment staat er ook goal en dat soort dingen staan erachter. Dus je kunt daar een beetje rondkijken. 1 S. Je kunt ze 1 S. niet meer dubbel tikken voor, voor, voor meer commentaar. Dat kan niet. Um, dan ga ik terug naar een wedstrijd die nog niet gespeeld is. Terug naar wedstrijd. 13.394 GIF. Afbeelding 1.34 voetje 1. Hey, kan ik jou wel, wel dubbel tikken? Nederlands. Terugknop. Volg deze wedstrijd. Terug naar wedstrijd. Josmar Volmi Josi Altidore. Kop niveau één. Team. A-Z. Nationaliteit. Verenigde Staten. Geboorte datum. Toch wel. Qua Nederland. Dus dan krijg je nog wat extra informatie over de speler waar het over ging. Die had ik laatst nog ergens gezien. Nederlands. Terugknop. Ik ga terug naar de Nederland. Voetbal uitslagen. Terugknop. Voetbal uitslagen. Voetbal uitslagen. Komt rechtst. Nou, er is natuurlijk een stand. 11.952. 3 van 5 streepjes. Voetbal uitslagen. 11.000. Abstoordoebel. op, Mobiele aboud. Kies een komp Tussenstanden. Nederland. Tussenstanden. De... Kies een komptie. Tussenstanden. Tussenstanden zouden we even naar kijken. Voetbal Terugknop. Viking 0. 0-0. 0. 0, 0, 0, 0. 16 van Club 4. Dat zijn de wedstrijden die momenteel gespeeld worden. En die kun je ook gaan volgen als je ze dubbeltikt. Maar dit zijn allerlei vage wedstrijden in allerlei competities. Dus dan moet je wel echt heel erg voetbal-expert zijn, wil je dat uh, gaan volgen. terugknop. Je hebt ook een lijst. Nederland. Die staat hier, dacht ik, bovenin: Nederland. voetbal terugknop. Nederland. Ik ben aan voetbal uh, beter, dus mocht ik hele domme opmerking maken, vergeef ze me. Eredivisie stand. De Eredivisie stand. Hij maakt daar stand van. Ik tik hem dubbel. Nederland terugknop. Eredivisie 2012/2013. Kop niet voorin. Speeldag 24. Kop niet voorin. Team. Begin van tabel. Dan krijgen we een tabel. 3D. GP. Uh, GP was. Even kijken hoor. Het waren Engelse, Engelse afkortingen. Uh, games played, sorry. Uh, gewonnen. Divorce, gelijk. Lost, verloren. Uh, dat zijn goals. Weet ik niet meer waar de S voor staat. Dat zijn goals die voor zijn. Goals against. Punten. Punten. En dan krijg je dus dat voor zo'n club ingevuld. Team B is V. Gb 24. Hoofdletter W 16. Hoofdletter D 2. Hoofdletter L 6. G 78. GA 27. Punten 50. Dus keurig worden die kopjes van die tabel worden ook herhaald als ik nu naar de volgende ga. Twee. Team Ajax. Dus zeg je Team Ajax. GD 24. 24 wedstrijden. Hoofdletter B, 13. Hoofdletter B 9. Hoofdletter L, 2. G, S, 54. G, 25. Dus je hoort keurig in welke kolom je zit. Ik ga terug naar de... 3 van 5 streepjes, 16, 18. Nederland, terugknop. Nederland, en ik ga terug naar de, de erendivisie. Loda 2, 2, 2 A, Nee, nee, erendivisie, strengt. Nijmegen, 1, 2, Venlo. Daar, daar zit van, ik van, nu. 50. Als ik daar een heel eind verder veeg, dan tussen februari 23 krijg ik wedstrijden die nog niet gespeeld zijn, hoop ik. Volgende wedstrijden. Volgende wedstrijden. Topscore, 0 1 Breda. februari 24 16. 30. Eindstand. volgende wedstrijden. Ik tik op volgende wedstrijden. Nederland terugknop. 1.322 Vrijdag 1 maart 2013 Begin van tabel 20 Vitesse Utrecht Nou die moet nog gespeeld worden vanavond Gelderbomen, Amen Zaterdag 2 maart 2013 20 Vitesse Utrecht Ik dacht dat je die kon tikken. 20 1 maart 2013 1 maart 2020 Stem op de winnaar 20 Knop 13.407 Vitesse. 13.466 Gif. Dat zijn de plaatjes van Vitesse en van Utrecht, neem ik aan. 1 maart 2013. 20. Stem op de winnaar. Vitesse. Knop 27. Stemmen. Utrecht. Knop 11. Dan kun je stemmen op de winnaar. Stemmen. Nou, of dat leuk is, weet ik niet. En ehm. Um... Je kunt dus, zoals ik dat net ook al liet zien, wedstrijden volgen. En bij wedstrijden volgen krijg je een pushbericht als er een goal valt in een bepaalde wedstrijd. Nou, er zijn natuurlijk nog heel veel meer competities die je kunt bekijken. Van andere landen en andere competities, Maar het is allemaal een beetje hetzelfde laken en pak. Af en toe krijg je de Google reclame tussendoor. Dat vind ik altijd heel erg irritant, maar er is geen pro-versie van. En um zo heel af en toe springt hij naar de bovenkant van het scherm. Maar als ik het zo al met al bekijk lijkt dit een redelijk complete app. Waar allerlei uitslagen goed in te bekijken zijn. En ook nog een kleine ja soort samenvatting van de wedstrijd van hoogtepunten wanneer wat gebeurd is. Ik geef de microfoon vrij voor vragen en of opmerkingen. Nou, dat is mooi dat hier geen vragen over zijn. Ehm... Um... Dan naderen we wat mij betreft de, het einde van de presentaties van het uh, vragenuur. En komen we bij het laatste punt. En dat is van wat aan ieder te beleven had. En uh, uiteraard de valreep. Zijn er nog mensen die wat leuks hebben gevonden uh, op appgebied of iets anders hebben. Wat gewoon zeker het, uh, het melden waard is. Ehm... Um, ik, ja, ik heb er zelf één. Als je de wekker instelt... of dat soort tijden waar je... dat soort veegdingen waar je een tijd kunt instellen... minuten, seconden, weet ik wel, uren en zo... dan kun je dus met drie vingers naar boven vegen... om hem in blokken van acht te doen... en met drie vingers naar beneden... om hem met acht terug te zetten. Als je dat met een toetsenbordje wil doen... dan werkt dat net andersom. Optie een pijl naar beneden... Die doet dat omhoog en option pijl naar boven doet dat naar beneden. Terwijl als je een losse pijl naar boven doet gaat die gewoon per 1 omhoog. En als je option pijl naar boven doet gaat die gewoon per 8 naar beneden. Het is even wennen maar op die manier kun je ook snel via een keyboardje dit soort dingen instellen. Het is wel jammer dat uh, vind ik eigenlijk als je een hardwarematig keyboard aan een iPhone hangt dat ze niet mooier gebruik maken van het kunnen typen van letters in lijsten en zo. Dat zal het allemaal nog een stukje sneller maken. Maar wie weet komt dat ooit nog. Nou, dat had ik ergens gezien van de week. Wie nog meer? Microfoon is vrij. Die, die optietoets is dat, uh, je hebt er heel, helemaal links, is die Apple-toets. Die gebruik je geloof ik nergens voor. En dan komt iets van, ja, je hebt die VO. Dat zijn twee toetsen. Hè. De ene is Control en de andere is dat die optie. De derde van links, zal ik maar zeggen. Ja, op de echte Apple Bluetooth keyboards heb je naar het links een uh, function toets. Die wordt alleen gebruikt voor um, uh, de Mac PC. Daarnaast krijg je een control, dan krijg je de optie, dan krijg je command en dan krijg je een spatie. Dus je had het over de goede optietoets. Ja, en ik heb nog een vraag. Ik zie tegenwoordig steeds staan weglatingsteken. Oh, wat is een weglatingsteken? Dat zijn gewoon drie puntjes. Dus als, ik vind het ook hoogst irritant overigens als, ik, als, er, als er dus iets, iets uh, niet helemaal op de regel past en dan korten ze het af en dan zetten ze gewoon drie puntjes neer. En dat is een weglatingsteken. Dus ten teken van er hoort eigenlijk nog meer te staan. En wat daar nog meer hoort te staan kun je dat niet door dubbeltikken toch, toch nog te zien krijgen of hoe gaat dat? Nee meestal niet. Meestal als je dat dubbeltikt dan uh, gaat het betreffende item open en dan zie je het meestal wel als kopje. Dus in, in, in die zin zie je het wel. Maar je gaat het niet in die lijst zien. Of je kunt die lijst vaak ook niet breder maken of zo. En het zou kunnen zijn als je de rotor van interpunctie. dat je die hoger of lager zet. dat dan dat weglatingsteken niet meer wordt uitgesproken. Dat het alleen maar met de hoogste interpunctiewaarde wordt uitgesproken. Ja, en dan heb je ook nog steeds. dat vind ik ook zo irritant. omlaagwijzende driehoeken en zo. Dat soort dingen. Dat hoef ik helemaal niet te horen. Misschien moet ik dat maar eens proberen, denk ik. Dat helpt niet. Als je de interpunctie helemaal uit, misschien wel. Maar dan kun je ook weer, je weer een toetsenbord Nou, oh, Dat is dan wel weer een beetje jammer. Uh, dat dat niet werkt met die interpunctie uh, instelling in de rotor. Wat betreft je omlaag wijzende driehoek. Ja, die hadden ze van mij ook al weg mogen laten. Maar ze hebben ervoor gekozen om uh, ook dat soort symbolen uh, toegankelijk te maken. Wat je kunt proberen is of je die omlaag wijzende driehoek met dubbel tikken met twee vingers. Dan kun je dus dat ding, een, uh, uh, zeg ik dat goed, dubbel tikken met twee vingers en de tweede tik vasthouden. Dan kun je dat label een naam geven. En misschien dat je die wel spatie mag noemen. Of eventueel spatie tussen aanhalingstekens. Dat hij dat dan gewoon niet uit wil spreken. Dan ben je misschien wel kwijt. Oké, okay, nog meer mensen die wat grappigs hebben gevonden. Een apje naar buiten, deze week nog gratis. Uh, heel eenvoudig. Uh, je start hem op en onderin staat dan bij mij het cijfertje 30. Als je daarop tikt, dan uh, kun je kiezen uit 15, 15, 20, 5 en 30 minuten. Ik geloof nog meer minuten. En daarna komt een minnetje. Als je het minnetje tikt, dan gaat het van het gekozen minuten een paar minuten af. Vijf of tien, een beetje ja. Een aantal minnetjes en afhankelijk van het minnetje wat je intikt gaan er meer minuten af. Nou, wat dient het nou voor? En je haalt er weer informatie op. En uh, als je dan zegt van ik wil de komende 10 minuten naar buiten en je tikt 10 minuten in en zet dan boven in het scherm, yes, de komende 10 minuten blijf ik droog. Nou, gisteravond ging de hond uitlaten en ik werd nat. Ja, die ken ik niet, maar er zijn inderdaad echt een aantal van dat soort hele simpele weer-apps Naar buiten. En, uh, god weet het, andere ding, druppel is ook zoiets van. Die zegt alleen maar, je zakt hem op en dan zegt hij: Nou, het is de komende anderhalf uur droog of uh, binnen dertig minuten gaat het regenen. En dat zit, meer staat er ook niet op dat scherm. Ik vind het wel hele coole apps, zeker als ze het wel doen. En ik begreep, Adeline, dat je toch nat was geworden of uh, heb ik dat nou verkeerd gehoord? Nou, het was een klein miserregentje En misschien vond hij dat niet voldoende om te zeggen dat je niet naar buiten kon. Dat kon natuurlijk ook wel. Maar uh, uh, hij maakt wel gebruik van de normale weerinformatie van allerlei weerstations. Dus hij zou het moeten doen. Hij geeft ook mooie kleurtjes weer. Uh, rood is ga hem maar even niet. En blauw is wacht even. Het komt zo goed. En groen is ga maar naar buiten. Maar hij is gewoon verder prima toegankelijk. Omdat hij bovenin zegt yes. <laughs> en dan uh, de tijd die je ingesteld hebt. Dat het dan uh, die je onderaan gekozen hebt, zie je dan bovenin terug. Je kunt controleren dat het klopt. Dat het zo lang droog zou moeten blijven. Of zou moeten regenen. Ik ga het nog eens proberen als het wel weer wil regenen. Ja, dat heb je al vaker bij apps trouwens. Dat is inderdaad echt motregen. Dat soort dingen, die, die nemen ze niet mee. En soms staat het er wel bij. bij ik heb dan zien staan dat motregen geen, uh, geen regen was in hun uh, optiek. Uh, dat ze alleen maar voor zware buien gingen maar god als het gewoon werkt zo'n appje is dat natuurlijk hartstikke mooi oké okay, nog iemand ja ik heb uh, Roger hier trouwens ik heb uh, denk vorige week of zo op het VOLA forum een, een appje voorbij zien komen ik ken hem niet en uh, ik heb hem gedownload en dan zit hier is het appje openingstijden uh, waarschijnlijk zullen een, een, een hoop van jullie hem wel kennen maar het is een ontzettend uh, een makkelijke app je toetst de naam in van een winkel, bij jou in de buurt. En om een heel mooi voorbeeld te geven, ik, het was gisteravond 8 uur en ik had nog een boodschapje nodig. En ik dacht dus dat de C1000 bij mij in de buurt al dicht was. Dus ik toetste het C1000 in en de plaatsnaam. kwam keurig netjes C1000 met het adres tevoorschijn. Dubbel tikken en voilà, hij was over tot 9 uur. Dus ik kon nog even mijn boodschap doen. Dus uh, op zich, uh, ja, een heel simpel appje. hoop zullen we hem misschien wel kennen. En uh, zo niet. Uh, voor degenen die het niet kennen, het is uh, ja, een simpel appje, maar uh, wel heel handig. Geldt dat ook voor restaurants of alleen voor winkels? Geldt ook voor uh, restaurants. Uh, ik moet er wel bij zeggen dat uh, echt de grote. Uh, uh, uh, zaken, dus bijvoorbeeld uh, in dit geval supermarkten, Albert Heijn C1000, noem het maar op. Um, die zijn allemaal vrij goed uh, uh, bijgewerkt. Bij um, sommige zaken staat wel het adres, maar niet uh, uh, de openingstijden. Die moeten dat zelf weer, geloof ik, aanmelden op een website of zo. Maar ja, hetgeen, um, ja, noem het maar op, uh, Albert Heijn, uh, Gamma, uh, noem het maar op. Um, een restaurant, een favoriet restaurant van ons, die stond er wel in. Keurig met je adres erbij, telefoonnummer erbij, maar helaas geen openingstijden. Ja, ze maken natuurlijk gebruik van verschillende dingen. Kijk, die, die adressen en telefoonnummers van restaurants en zo, dat schijnt allemaal redelijk makkelijk op internet te vinden Er zijn in databases. En er staan dus geen openingstijden bij. Dus die restaurants moeten, wat Roger al zei, of Fragier al zei, ze moeten het gewoon zelf aanvullen en zichzelf verder op de kaart zetten bij dat soort apps. Misschien als ze wat, wat meer tijd krijgt... dat uh, uh, daar wel meer in te vinden is. Ja, ik vind dat soort simpele apps wel heel erg mooi eigenlijk, hoor. Uh, sterker nog, als ik dat, dat uh, hier de openingstijden van de Albert Heijn... in de Donner moet gaan opzoeken op internet... ja, dan vind ik hem waarschijnlijk ook wel... maar het kost me zeker veel meer tijd... en dan... dan Praat je echt over een factor, nou ja, minimaal 10, uh, dan met zo'n appje. Dus ik vind, ondanks dat zo'n app uh, simpel is, vind ik het een hele mooie toevoeging. Ja, ik wil ook nog eventjes een app melden, ook zo'n heel eenvoudige. Uh, dat is dagacties. Dat is om een uh, pagina, ook gewoon een app met een lijst met alle dagacties van die dag. iBoot, OneFly, die Daybreaker... Uh, Blokker, nog een hele hoop. Dan kan je gewoon op die dagactie klikken en dan krijg je meer informatie en kan je direct bestellen. Ik hoorde niet het laatste wat je zei, Daan. Sorry. Ja, je kan gewoon op de, de, de betreffende dagactie klikken. En dan ga je dan rechtstreeks naar de website van die dagactie. En dan kan je direct bestellen en meer informatie bekijken. En die wordt twee keer per dag geüpdate, 12 uur s'nachts en 12 uur s middags dagacties. Dat is ook gratis. En dan schrijf je gewoon DAG, gewoon zoals je dagacties. Of is het dagactie? Zonder S. Het is dagacties met S aan elkaar. Oké, okay, dankjewel. Die ga ik zeker halen. Dat zijn inderdaad leuke apps. En dat zijn natuurlijk gewoon dingen die je uh, gewoon ziende lieden in, in allerlei folders en zo uh, vinden. En ja, die zijn op deze manier voor ons weer toegankelijk. Nog andere apps of grappen? Nee, even een vraag over de, deze app. Geldt dat ook voor Nederland? Of is dat misschien alleen voor België? Het is juist enkel Nederlands, het is niet van België, het is een Nederlandse app. Dat wat flauw voor jullie. <laughs> ja, maar de meeste zaken die daar verkocht worden, kan je ook wel in België laten leveren, meestal. Meestal leveren ze wel in België als in Nederland. Oké, okay, dan komen we wat mij betreft aan het laatste stukje, dat is de valreep. Reep. Ik heb er verder uh, niks op te melden. Misschien dat iemand nog wat kwijt moet en dat nu kan doen anders dan ga ik uh, richting mijn weekend. Qua, hallo, uh, nou ja qua apps, uh, ik heb uh, gisteren wel een hele leuke nieuwe game voor de iPhone ontdekt. Hij is niet uh, gratis helaas. kost 12 euro. Het is wel gemaakt door iemand die ook gebracht en die nu dus uh, die, die game toegankelijk heeft gemaakt. Inquisitor op zijn Engels. En ik heb hem nu net gekocht, ik ben er nu net mee gestart, en ja ik moet zeggen dat ik uh, in ieder geval de voice art, want het is een helemaal zelf voicing game zoals dat heet, Vind ik wel uh, ja, heel erg goed tot nu toe. Ik heb hem niet uitgespeeld, maar ik ben er tot nu toe wel heel erg uh, blij en enthousiast over. Hé, hey, wat leuk, eindelijk weer eens een keer een spel. En wat is het hoger gelegen doel van uh, deze game, Manouk? <laughs> ja, dat is een hele goede vraag. Het is een uh, historische game, hij speelt in de tijd van de middeleeuwse Inquisitie, uh, nou, 1350-60 ongeveer. En je bent dus ook een inquisiteur, en dat is ook gedaan door echt een hele ja, bad guy-Britse acteur. Dus voor de dames onder ons dat is dat wel leuk. En uh, ja, het doel is: je moet een bepaald dorp gaan onderzoeken waar zich allerlei vreemde dingen afspelen. en je komt in allerlei complotten terecht en zo. Weet je, een soort van uh, ja, adventure, maar dan wel helemaal voice en helemaal uh, ja, modern. Kun je de naam van de app spellen? Oh, sorry, zeker. Dat is I-N-Q-U-I-S-I-T-O-R. Als je daarop zoekt, dan kom je er meteen tegen. De naam van de developer weet ik zo niet hebben mijn hoofd. Dat is een Italiaans uh, iemand. En die is trouwens heel actief, maar dat dus op een hele Engelse community. Die game is trouwens. Ook Engels, of je moet Italiaans of Latijn spreken. In die taal is hij namelijk ook uh, beschikbaar. Uh, ja, op Applevis is de developer dus heel actief en beantwoordt hij ook vragen en allerlei dat soort dingen. Als je trouwens van audio games houdt, ook voor uh, de iPhone. Uh, nog altijd de belangrijkste pagina voor games op computers, uh, www.audiogames.net. Die site ken ik inderdaad, die is inderdaad heel goed. En daar is ook al een uh, ja, topic over deze game aangemaakt. En sorry als ik nog even wat uh, mag toevoegen wat ik vergeten was, want er is namelijk nog wel een andere best wel leuke game uh, voor de iPhone audio game, Soul Trapper. Maar ik vond de interface van die game altijd best lastig, alhoewel ik weet dat er mensen zijn die hem, uh, ja, die hem wel gewoon geleerd hebben. Ik vond het bijna niet te doen en dat vind ik bij deze game, ja, deze game is gewoon wel een behoorlijk makkelijker interface en het is ook, uh, ja, ook, ook gewoon makkelijk aan te leren zal ik maar zeggen. Als ik nog één ding mag aanvullen, ook een heel goede audiogame is uh, Sixth Sense. En dat is een spel waarbij je echt moet op je broodstil zitten en ronddraaien. En dat je die, die aan de hand van het kompas eigenlijk ook uh, het personage in de audiogame laten ronddraaien. Oh, er is nog meer dan ik, uh, dan ik wist. Maar dat zijn allemaal Engelstalige games of zijn er ook Nederlandstalige games? Niet dat ik weet. Ik denk dat alle games die ik ken, Pappasange en zo, dat is ook allemaal Engels. Wel zo, sorry. Nou, wat wel zo is, um, een aantal van die games, daar doe je dus heel veel met geluiden, dus daar maakt de taal niet zo heel veel uit. Ik persoonlijk, maar dat is persoonlijke smaak, vind, vind die games minder interessant. Dus ik vind het vaak leuker om games te hebben met uh, een heel verhaal en de dingen die je moet doen en interactie. Maar ja, als je bijvoorbeeld misschien je Engels ook minder goed is... dan zou, zou de games je dus meer met geluiden kunnen doen of zo... zou dat misschien net wel makkelijker kunnen zijn. Ja, ik heb eigenlijk geen... Uh, ik heb wel een idee van de mensen die hier in de live op de chat altijd zitten... maar ik heb geen idee van wie of wat hem downloadt... of wat voor games die mensen spelen. Daar horen we helaas ook niet zo heel veel van. Dus vandaar toch eens een keer een oproep van jongens... Uh, als je een soort game speelt of als je bepaalde apps wil bekijken of door ons bekeken wil hebben, meld je. Je kunt altijd schrijven aan i ask at En dan komt het bij of Tom of mij of allebei terecht. En bij Nens geloof ik tegenwoordig ook. Dus dan komt er antwoord en dan doen we er wat mee. Goed, nog één ding voor een reep ergens en dan uh, gaan we afsluiten. Wie heeft er nog wat? Ja, ik euh, heb vanochtend, want het is weer 1 maart, en op de eerste van de maand euh, komt altijd de aanwinstenlijst uit van het loket, al gepast lezen, en euh, dus ik ben eerst naar de site gaan kijken, en daar zag ik nog niks nieuws staan, dus ik dacht nou, even kijken bij deze lezer, en euh, daar stonden ze wel, uh, nou, er waren een paar dingen die ik graag wilde hebben, en Aanvankelijk hoorde ik steeds van, uh, ja dat kan nog, de boek is zo niet, preview uh, kan niet worden afgespeeld. Nou ja, weet ik wat voor flauwekul allemaal. En uh, ik had gezegd bij sommige boeken, eh, voeg toe. Nou, dat komt dus ook niet. En wie schetst mijn verbazing toen ik op mijn, uh, in mijn boekenlijst ging kijken, dat ze er gewoon wel stonden. Ze, ze waren wel gekomen. Dus uh, ik heb weer een paar nieuwe boeken erbij. En zijn ze ook afspeelbaar, of moet je daar nog even op wachten tot ze echt geplaatst zijn? Nee, ze, het vond ik juist zo gek. Ze zijn dus ook afspeelbaar gewoon. Heel typisch. Ik heb ze nou gelijk ook maar op CD besteld. Nou, dan weet ik niet zo zeker dat ik ze krijg. Maar het klopt, ze zijn afspeelbaar. Oké, okay, gelukkig. Anders is het ook wel heel frustrerend. Ik blijf dat overigens een verschrikkelijk mooie app vinden. Ik lees bijna al mijn boeken op die manier. Ik vind het. Uh... Ja, ik word er echt heel erg blij van, van die Deze lezer app. En wat mij met name uh, naast de functionaliteit uh, heel erg meevalt. Ik denk dat er behoorlijk wat deze Laser mensen zijn. En dan moet je toch echt wel een stukje stabiele infrastructuur uh, op poten zetten om dat uh, te faciliteren. En dat hebben ze schijnbaar gedaan. Ik, uh, ik vind het prachtig. Oké, okay, dan wou ik met deze uh, grootste glorie van de Daisy Laser app dit vraaguur afsluiten. Met uiteraard weer hartstikke bedankt aan Daan voor het verhaal over de jailbreak. En bedankt aan iedereen die in de chat komt. En ik vind het nog steeds hartstikke leuk dat het een grotere groep is. Soms zijn er wat meer, soms zijn er wat minder. En er komen ook altijd af en toe nieuwe bij. En dus schijnbaar vallen er ook oude af. Dat is dan wel weer wat jammer. Maar nogmaals bedankt. En wat mij betreft een fijn weekend en tot de volgende week. Step by step one day at a time Still much to do But it shall be That the side... Move